In de verklaring veroordeelt de raad het bloedbad in de zwaarst mogelijke bewoordingen. In Haula werden tientallen mannen, vrouwen en kinderen doodgeschoten. VN-waarnemers zeggen dat het Syrische leger een woonwijk in Haula met zware artillerie heeft bestookt. Verder veroordeelt de Veiligheidsraad het mishandelen en standrechtelijk executeren van burgers. De Veiligheidsraad doet een nieuwe oproep aan de Syrische regering om geen zware wapens meer tegen de burgerbevolking in te zetten. Damascus heeft dat herhaaldelijk beloofd, maar tot nu toe is er van die belofte weinig terechtgekomen. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad in Haula en zegt dat terroristen ervoor verantwoordelijk zijn. De term terroristen wordt stevast gebruikt voor opstandelingen tegen het bewind. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er was eerst sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen. Maar de politie gaat er nu vanuit dat hij is gesprongen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de jongen had gezegd... dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Over zijn leeftijd en identiteit is niets bekendgemaakt. Tientallen jongeren waren getuigen. Vanwege de dance -tour in Breda was het erg druk op het station. De politie heeft slachtofferhulp ingeschakeld. Het station van Breda werd ontruimd en bleef een paar uur dicht... Voor, onder meer voor sporenonderzoek van de politie. In Elim, een dorp in de gemeente Hogeveen... zijn twee jonge mannen bij een verkeersongeluk omgekomen. Ze reden gisteravond in een crossauto... die met hoge snelheid tegen een boom botste. De auto kwam daarna in de sloot terecht. Volgens de politie in Drenthe waren de mannen op slag dood. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. In Den Haag is een bejaarde vrouw met haar auto het terras van een restaurant opgereden. Een man die op het terras zat raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het familierestaurant zaten verscheidene mensen toen de vrouw het terras opreed. De vrouw zelf bleef ongedeerd. De Haagse politie heeft haar aangehouden. Ze wordt nog verhoord. In Casablanca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de Marokkaanse regering. Dat is de grootste betoging sinds het aantreden van de nieuwe regering in januari.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 Marokko kampt met een hoge werkloosheid, vooral onder jongeren. De helft van de mensen tussen 15 en 29 jaar zit zonder werk. In het kerkdorp Oerlo bij Venraai zijn twee lichamen gevonden in een gebouwtje waarin brand heeft gewoed. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een familielid ontdekte gisteravond dat er brand was geweest in een huisje achter een boerderij aan de Pauweg in Oerlo. Het vuur was inmiddels uit. Hulpdiensten ontdekten even later in het huisje de twee lichamen, vermoedelijk van de bewoners. Omdat de boerderij wordt verbouwd, woonden ze tijdelijk in een gebouwtje achter de boerderij. Of de twee zijn gestikt door de rook of door het vuur zijn omgekomen... kan de politie nog niet zeggen. Een baby die vrijdag ernstig gewond raakte bij een brand in Nijmegen... is overleden. De politie is bezig met een groot onderzoek. Omstanders zeggen dat ze voor de brand knallen hoorden. Eén getuige sprak van een brandbom. Toen de brand uitbrak waren er meerdere mensen in het huis. Eén van hen bracht de baby naar buiten. Het jongetje van tien maanden oud werd zaterdag overgebracht naar het AMC. En daar overleed hij gistermiddag. Dit weekend zijn politiemensen bezig geweest met buurtonderzoek. Twintig regisseurs proberen uit te vinden... wat er in de nacht van de brand in Nijmegen is gebeurd. Op het filmfestival van Cannes... heeft de film Amour de Gouden Palm gewonnen. De film van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke... gaat over een ouder echtpaar... waarvan de vrouw wordt getroffen door een beroerte. Amour speelt zich bijna helemaal af in een appartement in Parijs. Haneke won drie jaar geleden ook de Gouden Palm... toen voor zijn film Das weiße Band...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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor Projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl. Het NOS Radio 1-Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Het water staat de varkenshouders in Nederland tot aan de lippen. De kosten stijgen en ze moeten aan allerlei duurzaamheidseisen voldoen... maar krijgen niet meer geld van de supermarkten voor hun filetjes. Straks luiden ze de noodklok. Eerst naar het bloedpad in het Syrische Houla. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het gebruik van zware wapens tegen Syrische burgerbevolking sterk veroordeeld. De raad was bijeen in spoedzitting eh, na aanleiding van dat bloedbad afgelopen vrijdag in Haula. Daarbij kwamen tenminste 100 mensen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, hoe is de Veiligheidsraad tot die veroordeling gekomen? Nou, dat is eigenlijk wel een interessant punt. De baas in Syrië van de VN-vredesmissie, van die 250 waarnemers die daar nu zijn, die heeft eigenlijk nog geen conclusie getrokken. Die heeft die Syrische regering nog niet beschuldigd. Uh, die generaal heeft gezegd dat hij nog een onderzoek moet doen. Maar kennelijk hebben dus die leden van die Veiligheidsraad geen extra behoefte meer aan hard bewijs. Dus ook de Russen niet, die hier dus in zijn meegegaan. Terwijl die, er zijn natuurlijk hulzen gevonden van tanks en artillerie. Dus op zich was er voldoende bewijs natuurlijk in die op opstand. Die hebben natuurlijk geen artillerie en tanks. Maar toch, dat formele bewijs, dat is er nog niet. En dat, de, de, de, de, dat die Veiligheidsraad dan tot zo'n stap overgaat... dat toch een super uh, club is... dat mag je op zijn zachtst gezegd mag je dat opvallend noemen. Belangrijk is natuurlijk wat de Syrische bevolking zal merken van deze veroordeling. Hè? Wat is de betekenis in dat opzicht van deze stap, uh, Wessel? Ja, dat is natuurlijk een beetje treurig. Absoluut niks. Zo'n veroordeling in de praktijk heeft het in feite helemaal niks... Om het, uh, heeft het helemaal niks om het lijf. Nou, aan die veroordeling zit bovendien nog wel een, uh, een, een, een niet-bindende verklaring. Zit daar aan vast een oproep aan het Syrische regime. om alle wapens uit de, in en rond de grote steden om die terug te trekken. Nou ja, je weet het, het regime Assad zal dat voor kennisgeving aannemen. zoals ze dat natuurlijk wel vaker gedaan hebben. zullen zich daar totaal niks van aantrekken. Maar toch, deze, deze veroordeling in politieke zin is het toch, toch wel een zeer belangrijke stap. In het verleden hebben de Russen dit soort verklaringen. Altijd geblokkeerd. Ze wilden absoluut niet weten van een veroordeling... van hun vriend en cliënt Assad. Nou, kennelijk zijn de Russen nu dus door de bocht. Nou, dan moet je verder niet denken, moet je je geen illusies maken... dat door dat bloedbad in Haula dat ze nu opeens de ogen zijn geopend... en dat het betere mensen zijn geworden. De Russen beginnen nu gewoon ook in te zien... dat Assad misschien niet meer de beste partij voor hen is... om, om die grote Russische belangen in Syrië om die veilig te stellen. Ja. Dan zouden we dus kunnen constateren dat er beweging is... Op op het politieke vlak, maar waar kan, u, kan dat toe leiden? Ja, nou dat is af, wat er nu bekend is geworden, dat vorig weekend eigenlijk dat de Amerikanen en de Russen nu toch uh, intensief in gesprek zijn over Syrië. Vorig weekend was de, de G8 in Chicago en Obama heeft daar uitvoerig toen premier Medvedev gemasseerd. Nou, dan moet je eventjes een beetje terugkijken naar de geschiedenis. De Russen hebben aan Libië eigenlijk hebben ze als een geweldige nederlaag ervaren. Het feit dat de NAVO Gaddafi verdreef, nou, daar willen ze absoluut geen herhaling van. Dus ze gaan het met Syrië, gaan ze het veel harder spelen. Ze willen dus geen Libisch scenario. Ze willen ook geen Egyptisch scenario. Medvedev zou tegen Obama gezegd hebben... ja, ik wil zeker niet Assad op een gegeven moment in een kooi in een rechtszaal zien... Allah uh, la Mubarak. Dat wil ik helemaal niet. Nou, zei Obama toen. Dan nou doen we toch een jemenitische variant... dat dan die president aftreedt en dat de vicepresident naar voren stapt. Nou, dat vond Medvedev eigenlijk wel een goed idee. Dat kon je vandaag lezen in de New York Times. Maar ja, je weet natuurlijk ook, premier Medvedev is niet de man die het besluiten neemt... Dat is Poetin. En ik vrees dat die nog niet zover is. Wessel de Jong vanuit Washington. We praten verder over de veroordeling binnen de VN Veiligheidsraad. Met Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Want Sander, we zijn natuurlijk erg benieuwd of Syrië al, of in Syrië al gereageerd is op de veroordeling. Nou, in elk geval door de regering. En uh, die zijn boos, hoor, dat er zo'n veroordeling komt uh, nog voordat de feiten bekend zijn uit het onderzoek wat ze hebben aangekondigd. Want zij zeggen wat in die verklaring staat is alleen dat er met tanks geschoten is. Maar ja, tanks maken geen uh, schotwonden van dichtbij en al helemaal geen steekwonden. Dat is toch echt door de terroristen gebeurd? Dus dat is de officiële verklaring van uh, de Syrische regering... die dus zegt, wij zijn daar helemaal niet voor verantwoordelijk... Sterker nog, zeggen ze, wij veroordelen dit geweld in dezelfde termen als de VN-veiligheidsraad dat doet. Dus het is de vluchtvoorwaarts, zeg maar, van de Syrische regering. En de terroristen, wie zijn dat dan? Dat, zijn, uh, dat is de term die de Syrische regering gebruikt voor uh, de opstandelingen. Uh, waarvan zij zeggen dat zijn helemaal geen vreedzame demonstranten die af en toe wat wapens hebben. Dat zijn gewoon door het buitenland gefinancierde terroristische clubs. En daar hebben we het mee te stellen. Die opstandelingen die hebben ook kritiek op de VN. Ze vinden dat de VN-waarnemers de VN te weinig doen. Ja, geeft dit ze nog weer een beetje hoop dan, deze veroordeling? Um, nou, nee, helemaal niet. Want uh, ze waren gisteren nog voordat die VN-veiligheidsraad bij elkaar kwam... Uh, hebben zij gezegd, wij willen militair ingrijpen. En uh, dat is het enige eigenlijk wat, wat, wat overblijft als zinvol alternatief. En als dat er niet komt, hebben ze ook al meteen gezegd... ja, dan nemen we die gewapende strijd waarvan zij zeggen dat ze die uh, hebben neergelegd. Um, die nemen ze dan weer op en ja, zeggen ze... dan kun je uh, wachten op een, op een volledige burgeroorlog. En het interessante is wel dat uh, alternatief wat Wessel schetste, hè, wat, wat bekokst wordt wellicht tussen de Amerikanen en de Russen het, het jemenitische scenario... waarbij de president een soort van asiel wordt geboden. Uh, het is heel erg lastig, want ook in Jemen hebben ze daar een jaar over onderhandeld... ongeveer over de details. En in dat jaar kun je dus dit soort dingen als in Haula kun je dat zien gebeuren. Maar het is op dit moment misschien het enige serieuze alternatief. En misschien dat je zult zien dat de Russen eens een keer met de Syrische president gaan praten... en zeggen misschien moet je dat alternatief dan toch maar accepteren. Dat zou de enige zijn voor de opstandelingen op dit moment. Maar Sander, zie jij het voor je dat met alles wat Assad inmiddels op zich geweten heeft hij eh, uiteindelijk eh, op, een, op een vreedzame manier daar de macht zal overdragen? Ja, maar dat is reaalpolitiek natuurlijk. Hè? Want uh, uh, de, de, of, of dat terecht is en of dat gaat gebeuren... het is allemaal wat minder interessant. Er moet een uitweg uit deze crisis uh, gevonden worden. Nou, die waarnemers hebben kennelijk onvoldoende effect gehad. Gewapend ingrijpen is volgens de internationale gemeenschap niet aan de orde. De oppositie alleen zal het niet redden tegen het uh, leger van de regering van Assad. Dus verzin een list. Nou ja, dit zou een list kunnen zijn met alle mitsen en maren... die jij en ik daarbij kunnen verzinnen midden Sander van Hoorn. Sander, dank je. U heeft ze misschien al wel gezien. Ze staan er sinds dit weekend. Grote borden langs de snelweg met de tekst... Wurgt deze supermarkt de voedselproducent? Verkeersinformatie kunnen we kort over zijn. Staan geen files, ook nog niet richting strand. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Bruce Springsteen kan gerust wakker worden. Vroeg in de morgen van deze tweede Pinksterdag... zijn de extra werkzaamheden aan zijn Pinkpop-podium voor vanavond afgerond. Het is bekend. Rocksterren stellen zo hun eisen. Maar hoe is dat eigenlijk met Springsteen? Jeroen Wilaert maakte een rondgang langs een paar ingewijden. Jan Smeets, is Bruce Springsteen eigenlijk een moeilijke of een makkelijke man... met zoveel beroemdheid en zoveel personeel om zich heen. Dit is de meest makkelijke man eigenlijk in relatie tot zijn stardom. Is dit een ongelooflijk makkelijke man. Bruce spreekt zondagavond nog op in Keulen in het grote voetbalstadion. Volledig uitverkocht. Blijft ook in Keulen slapen. Komt morgen met de limousine hier naar Landgraaf. Dat is eigenlijk in termen van de business very easy. Piece of cake. Maar wel bijzondere wensen voor het podium. Heb ik begrepen, maar daar heb ik niet mee. Daarvoor heb ik mensen ingehuurd als. Ze... Moet je voorstellen, wij hebben iemand op het podium. Die heet Joel Thijssen. Die heeft Frank Sinatra nog gedaan. Dat ben je wel een hele goed. Oh, oh, oh. Zet de rem op, ben, wacht, wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht, wacht. Ja, dat is de remboel. Momentje, momentje, momentje. Na Kijkmund moest gisteravond een heel stelsel van kleine podiumpjes eerst het grote podium af. En na Linking Park ja. was het natuurlijk ook weer een heel gedoe. En het werd nachtwerk voor ja. de bos. Dat, Dat klopt, ja. Het was, uh, vanmorgen was het. Uh, even kijken, kwart voor zes. We hebben dus alles omgebouwd van uh, de queue naar Linking Park. En uh, ja, het was vroeg. En ook vroeg weer terug, hè? Nou zegt Jan Smeets dat Bruce Springsteen van zichzelf eigenlijk wel een makkelijke man is. Maar hij heeft toch zo zijn, zijn eisen voor het podium. Uh, ja, dat heeft hij wel. Hij, zou graag, natuurlijk, uh, hij wil graag dicht bij het publiek komen. Dat vindt hij iets van de, van de mooiste dingen. Zeker de laatste jaren. En hij zoekt dan uh, om uh, leuke punten te vinden. Om uh, vanaf het hoofdpodium zeg maar, naar beneden te komen. De pit in. En uh, dichter bij het publiek te komen. En dat, doen we, dat proberen wij dan ook uh, te verwezenlijken door verschillende platformen te bouwen. Waar hij uh, echt bijna het publiek aan kan raken. En op gelijke hoogte is met uh, het publiek. Maar doe je dat dan op basis van bouwtekeningen? Uh, ja, we doen de meeste dingen via bouwtekeningen. Alles moet natuurlijk, ja, zoals je weet, alles moet veilig zijn. Maar krijg je dat met e-mail opgestuurd? Uh, ja, de meeste dingen hebben hele dikke dossiers. We krijgen dikke dossiers binnen en er wordt overlegd, gaan heen en weer, tekeningen, tekeningen gaan heen en weer. Uh, wij tekenen wat en uh, hun zeggen van uh, uh, zo kan het ook. En dat gooien we dan in een safe. En, uh, we schudden een keer en dan komt er dan een, nieuw een goed plan uit. Ze zijn professioneel, maar niet bazig. Nee, ze zijn niet bazig. De overleg gaat ook omdat je wederzijds elkaar heel goed kent. Gaat het op een vriendelijke manier. En? meer vierkante meters ter beschikking hebben? Jazeker, meer vierkante meters, om het toch nog iets mooier te maken voor het publiek. Want dan blijf je... Het plaatje van een paar jaar geleden, dat uh, is nu weer anders. Hij, heeft het, hij pakt nou iets uh, meer uit. Voor uh, Pinkpop 2012. Wat is het grote verschil tussen Frank Sinatra en Bruce Springsteen? Geef voor voorbij, geen Het echt... Uh, het zijn allebei eigenlijk rockers, zeg maar. Frank op zijn manier en Broes op zijn manier. dus uh, ik, ik ben uh, heel blij met allebei. En allebei konden ze niet zonder Jules Thijssen. Uh, om hun planken neer te leggen. <laughs> nee, dat, uh, dat klopt. Ja. Maar ja, we doen het samen met z'n allen. Where's is not Bruce Springsteen, afsluiter, in ieder geval de top act van Pink Pop. En als u in de buurt bent en vooraan staat, kunt u hem dus misschien bijna aanraken. Aanraken kan Mark Robin Visser ook de sporters in Europa run. Maar dat mag niet. Nee, dat mag niet Marcel, want we moeten doorlopen. Maar we hebben hier ook muziek. Ook allemaal uh, uh, op aanraak afstand, mag je wel zeggen. Want hier in Ossendrecht is het allemaal niet zo groot. In het klein dorpje ongeveer 5000 uh, inwoners. En ja, hier komen dan al die 325 teams van de Ropa Run... ...door het centrum uh, gehold. Ze worden daar uh, op een klein podiumje eventjes uh, toegejubeld. En er zijn allerlei dweilorkestjes die ze ook nog even een hart onder de riem steken. En ik hoorde vanmorgen van de sporters dat helpt echt. kom helemaal in teams uit Parijs gerend. Je wordt echt even opgetild door zo'n dorp, door die bewoners hier. En uh, dan kan je er weer even... Tegenaan. En ja, wie zitten er dan aan de kant, behalve bewoners van het dorp? Natuurlijk ook betrokkenen. Het gaat tenslotte uh, om het goede doel. Het gaat om uh, de bestrijding van kanker en de verzorging van kankerpatiënten. En Annelies van Ekelen, ja, de tranen stonden u vanochtend al in de ogen. Ja, het blijft uh, een emotioneel gezicht. En niet alleen omdat je als patiënt uh, geconfronteerd bent met kanker... maar het feit dat zoveel mensen, zoveel vrijwilligers... zich helemaal uit de naad fietsen, lopen, van alles doen... om dit voor alle kankerpatiënten te realiseren... Daar kan je alleen maar emotioneel van worden en kippenvel van krijgen. Ja, ja. Vorig jaar ongeveer 5 miljoen euro opgehaald. We straks maar eens even vragen wat er nou eigenlijk precies met dat geld gebeurt. Hoe is het met u? Kunt u iets vertellen over uw eigen situatie? Nou, op het moment ben ik aan afwachting van een onderzoek wat van de week plaatsgevonden heeft. En op zich voel ik me goed, maar het blijft spannend. U vertelde me vanmorgen dat u eigenlijk zelf ook wel aan die Europa run had willen meedoen. En bijna ook op het punt een keer had gestaan om het te gaan doen. Ja, dat klopt. En uh, dan wil je meedoen en dan word je geconfronteerd met kanker. En dan het enige wat je dan kunt doen is niet fietsen... maar wel aan de kant gaan staan om degene die het voor jou en alle anderen doen... om ja, die een hart onder de riem te steken en dan maar tranen laten lopen. Maar ze krijgen wel een boost. En zeker hier in Ossendrecht. Ja, ja, ja ze doen het dus ook gewoon een beetje voor u. Ze doen het voor heel veel mensen. En ook voor elkaar. Ja. Mevrouw de Korte, goedemorgen. Goeiedag. Doktersassistenten. Ja, inderdaad, Daniel doet. Het gaat over uw werk. Ja, inderdaad. Zullen we maar zeggen. Ja. Hoe kijk je daar nou naar als doktersassistenten naar zo'n Europa Run? Ja, ik uh, heb het al meerdere malen meegemaakt. Al meerdere jaren mogen we hier uh, de doorkomst meemaken in ons recht. En ja, ik vind het altijd heel bijzonder om deze dingen met de patiënten te mogen delen. Ja. En daar deelgenoot van uit te maken. En mensen blij te zien worden... In plaats van dat ze slechte berichten krijgen. En. Uh, ja, met een lach en een traan staan we hier aan de kant. Wat gebeurt er nou met dat geld wat met die Europa Run wordt opgehaald? Uh, dat uh, komt te goede aan uh, kankerpatiënten. Maar hoe merk je dat in de praktijk, in uw praktijk? Merk je daar iets van? Ja, uh, nou, ik merk uh, dan persoonlijk merk ik dat wij uh, ieder jaar worden uitgenodigd. Uh, hier in Oostendrecht. En dat we met tien patiënten, met een de gezin de doorkomst mogen meemaken. Zoals nu dus weer. Zoals nu dus hier weer in het zonnig Ossendrecht. We kunnen het goed hebben. Het zonnetje schijnt. Mooie dag. Ja, het, is, het is geweldig. En dan denk ik van nou, dan is het wel vroeg geweest vanmorgen dat de wekker ging. Maar hier doe je doet het allemaal voor. En wat wil je nog meer met het, dit weer? Het is de moeite waard. Groeten uit Ossendrecht en nog een fijne dag. Van hetzelfde. Mark Robin Visser is daar in Ossendrecht bij de Ropa Run. Acht minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Op uh, vijf plaatsen in ons land verschenen dit weekend borden langs de kant van de weg. Met daarop de naam van een supermarkt. En dan de vraag, wurgt deze supermarkt de voedselproducent? Blijkt een actie van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. We hebben nu contact met uh, Wijnos Zwaneburg van de Nederlandse vakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze actie? Deze actie hebben we opgezet om aandacht te vragen voor het uh, dilemma waar voedselproducenten in zitten rondom het niet door kunnen en mogen berekenen van allerlei extra eisen en wensen en kostprijsverhogingen die we hebben bij de productie van onze uh, uh, producten. En waarom mag u dat niet doorberekenen? Dat ac accepteren de supermarkten gewoonweg niet? Uh, dat niet alleen, maar wij zijn geconfronteerd met het feit dat wij dat niet mogen vanwege de Nederlandse mededingsautoriteiten. Dus wij mogen daar in Nederland of in Europa geen, geen afspraken over maken. En waar wij tegenaan lopen recent is uh, ja, sterke kostprijsverhoging Omdat ons, uh, in ons geval bij de varkens het voer heel veel duurder is geworden. Uh -huh. En vervolgens moeten wij uh, onze producten voor hetzelfde geld blijven verkopen. En elke andere producent van elk ander product mag daar, uh, of, ja, maakt daar afspraken over. En wij mogen dat niet. Ja. Nou snappen we meneer Zwanenburg nog niet helemaal uw verwijt dan aan de supermarkt. Er zit natuurlijk nog heel veel de in deze keten. Ja, de, de, de supermarkten zijn degenen die uiteindelijk het, het, het vlees in het schap leggen en, en zeg maar ook de prijs daardoor bepalen naar, naar de consument toe. En zij zijn, hebben degene, die, zij zijn degene op dit moment die, die de inkoopmacht hebben en zeg maar ook het loket zijn om die prijzen te bepalen. En uh, wij merken gewoon in de markt op dit moment, en de directe aanleiding was natuurlijk een recente verhoging van, van voerkosten, dat wij zien in het verwarden van vlees, waar bij ons inderdaad allerlei partijen tussen zitten. Dat ook die partijen niet in staat zijn om toch een hogere prijs te bedingen voor hetgeen wat wij produceren. Oké. Okay. Laten we maar even gelijk uh, reactie vragen van Mark Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelen. U vertegenwoordigt de supermarkt, met Jansen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U heeft uh, inkoopmacht en bepaalt de prijs. En dat is, uh, ja, dat werkt negatief, pakt negatief uit voor de varkenshouders. Wat is uw reactie? Nou, dat is natuurlijk maar een, een deel van het verhaal, en uh, als ik even mag reageren op uh, de spandoeken, ik vind die teksten die erop uh, staan steeds grover en eigenlijk ook steeds onfatsoenlijker worden. Maar het is vooral uh, dom en ook een beetje naïef van de Varkenshoudersvakbond, uh, want ze zijn bij ons aan het verkeerde adres. Wij nemen namelijk geen varkens af. Nee, maar wel de filetjes. Wel de filetjes, maar goed, uh, ik hoorde net ook al zeggen, er zitten veel meer schakels in die keten ertussen. En, uh, maar blijkbaar hebben de varkenshouders niet het lef en de moed niet ook om hun eigen afnemers erop aan te spreken. Dat zijn toch de slachterijen. Maar meneer Jansen, kunt u, ja. niet, u heeft natuurlijk wel degelijk invloed op de prijs. Want u wilt natuurlijk ook zo goedkoop mogelijk goed vlees aan kunnen bieden. Ja, Hoe ver gaat altijd... die invloed dan? Het prijs is natuurlijk altijd een belangrijk aspect, omdat consumenten uh, ja ook op de prijs letten. Dus dat doen supermarkten voor die consumenten ook. Alleen het verschil, uh, wat meneer Zwanenberg ook noemt, is uh, het verschil tussen de kostprijs en de opbrengstprijs. Dat zijn twee compleet verschillende zaken... Uh, in de varkenshouderij. En de kostprijzen die stijgen, dat zien wij ook voor die varkensboeren. Maar de die heeft te maken met het, uh, het overaanbod... van uh, voor varkensvlees wat er nog steeds is in Nederland... en, en eigenlijk ook in heel Europa. Waardoor de, de prijzen voor de boeren laag blijven. En dat is heel vervelend voor die okay. boeren. Meneer maar dat kunnen wij naar... niet zoveel aan doen. Nee, precies. Meneer Zwaanenburg, even weer naar u. Klopt dat er een overaanbod is waardoor de prijs op dit moment laag blijft? Nee, er is geen, geen sprake van overaanbod. Want er zouden sprake zijn van dat er uh, zeg maar, uh, vlees... ...echt uh, overtocht zou zijn. Al het vlees wordt opgegeten en vindt ze weg. Maar hetgeen wat uh, meneer Jansen aangeeft, uh, geeft ons dilemma weer. Wij staan natuurlijk ver af van die supermarkten... ...en wij horen van en wij krijgen de signalen terug van die vleesverwerkers en die slachterijen... ...die met de supermarkten zeg maar, moeten onderhandelen over hun opbrengsprijs vervolgens in die keten... ...dat ze daar uh, zeg maar, uh, tegen elkaar uitgespeeld worden. En dat daar zeg maar, niet mogelijk is om, uh, om een hogere prijs te bedingen omdat we natuurlijk uh, omdat, En hun willen trouwens dit, dit soort acties niet voeren... omdat die supermarkten-retailers hun klanten zijn. Ja. En dan hebben we het probleem te pakken... dat wij uh, uh, hen ook weer niet onder druk kunnen zetten. Ja. En zo zit je met het domino-effect... dat wij eigenlijk nergens aan kunnen kloppen direct. Uh -huh. En dat is ook het reden om dit signaal af te geven... en ook de open vraag te stellen op de spandoeken. En ook daar gewoon uh, uh, ja. meerdere supermarkten op aan te ja, kijken. Ja, u, u suggereert daar niks mee, zegt u eigenlijk. Sorry? U suggereert niks, wil je maar zeggen. Ik wil iedereen deelgenoot maken van onze problematiek. Wij worden op deze manier van het kastje naar de muur gestuurd. Maar wij worden wel gedwongen om uh, onze bedrijven te vergroten, steeds meer techniek te gebruiken. Nee. Ja. Daarmee lopen wij in allerlei andere maar, maatschappelijke discussies. Meneer Jansen, als u nog eens kunt reageren, want u gaat er hard in uh, bij de onderhandelingen, zeg meneer Zwanenburg. Ja, maar, maar het, meneer Zwaanburg geeft precies het uh, dilemma aan. En wat mij betreft, die vraagtekens die op die spandoeken staan, die kunnen beantwoord worden met nee. Maar wij zijn best bereid als supermarktbranche om uh, ja, goed te kijken van waar kun je nog toegevoegde waarde leveren voor de consument. Maar ik kan meneer Zwaanburg ook uit de droom helpen. Uh, zeg maar kostenstijging die een hele sector uh, moet ondergaan, om wat voor reden dan ook. Ja, daar heeft de consument geen boodschap aan. Dan denkt de consument ook van los je eigen problemen op. En dat zou ook mijn oproep zijn naar meneer Zwanenburg van los je eigen problemen op. Als je met die slachterijen niet goed kunt onderhandelen... Uh, om jouw varkens een betere prijs te laten krijgen... Uh, notabene heeft de Nederlands Varkenshoudersvakbond... een eigen prijsnotering. Nou, die kunnen ze dan ook op die manier aanpassen. Maar doe het dan gezamenlijk. Uh, sla de handen in als boeren zijn uh, Maar geef niet een partij de schuld... die daar, die daar uh, bijzonder weinig invloed op heeft. Meneer Zwanenburg, tot slot nog even. U bent het verkeerde... Verkeerde adres. Uh, gaat u dan verder met de actie? of Kijkt u verder op of blijft het bij de borden langs de weg? Nee, wij, wij kijken nu naar de, naar de reacties zeg maar, op deze actie en wij hopen op, op wat bredere ondersteuning. Voor de duidelijkheid, wij zijn ook al steeds in gesprek geweest met de supermarkten. Wij vonden ja, ja. met name die directe aanleiding nu, was die, die kostprijsverhoging van, van ons voer. Ja. Uh, maar deze problematiek is ingewikkeld en complex. Uh, dat blijkt ook al uit, uit dit gesprek. En wij gaan er ongetwijfeld mee door. In de Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders. En Mark Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelen. Heren, dank u wel. Prima. Deze week een 1 2 bij weekkamp.nl. Mooier voetbal en scherp geprijsde televisies. Zoals de Philips 106 cm LCD-tv. Met 100 euro korting. Kortom, meer tv voor minder geld. Eerst weekkamp.nl.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 Kijk op spierkramp.nl. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De baas in Syrië van de VN, vredesmissie daar van die 250 waarnemers die daar nu zijn, die heeft eigenlijk nog geen conclusie getrokken. Uh, die generaal heeft gezegd dat hij nog een onderzoek moet doen, maar kennelijk hebben dus die leden van die Veiligheidsraad geen extra behoefte meer aan hard bewijs. Dus ook de Russen niet, die hier dus in zijn meegegaan. VN-waarnemers zeggen dat het Syrische leger een woonwijk in Haula met zware artillerie heeft bestookt.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 Maar later kregen we Ik heb ook dingen gehoord van dat het uit was met zijn vriendin. En dat hij ze aan wou doen. Maar ik had zelf meer het idee van, omdat het dance tour is geweest. Dat hij dronken was en dat er waarschijnlijk daardoor iets is gebeurd. station van Breda was een paar uur dicht. Onder meer voor het sporenonderzoek van de politie. In Casablanca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de Marokkaanse regering. De vakbonden hadden de demonstratie georganiseerd. Ze zeggen dat premier Ben-Kirane beloofde hervormingen niet doorvoert. Koning Mohammed wist vorig jaar felle straatprotesten in zijn land te voorkomen door hervormingen aan te kondigen. En dat oogste internationaal veel lof. Maar volgens critici waren de beloften grotendeels voor de bühne bedoeld. In het kerkdorp Oerlo bij Venray zijn twee lichamen gevonden... in een gebouwtje waarin brand heeft gewoed. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. De politie. Het familielid heeft zondagavond uh, een binnenbrand ontdekt... Uh, in een pand achter een, uh, een verbouwing zijnde boerderij. En De brand was op dat moment uit. En hulpdiensten troffen later twee dodelijke slachtoffers aan. En De politie vermoedt dat het om de lichamen van de bewoners gaat. En op het filmfestival van Cannes is gisteravond de gouden palm uitgereikt. We herinneren de contribution fondamentale van deze twee acteurs principaux. Amour de Michael Haneke. De film Amour van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke kreeg dus de Gouden Palm. Amour gaat over een ouder echtpaar, waarvan de vrouw wordt getroffen door een beroerte. En de film speelt zich bijna helemaal af in een appartement in Parijs. Haneke won drie jaar geleden ook de Gouden Palm. Toen voor zijn film Das Weiße Band. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Het was genieten voor de meeste mensen gister. Prachtig zomers weer tot laat in de avond. En vandaag ook nog prima vooruitzichten. De stranden lagen gister vol. En ook op het binnenwater was het druk. Tot gisteravond laat waren er nog mensen te vinden. je even genieten van de avondzon? Ja, zeker nog even. Nog even de laatste straal meepakken vandaag. Even met een sloep het water op? Ja, even uh, bijkomen van uh, een lekkere warme dag. Ja. Ja, peddelen is mijn kant op. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het suppen. Wat zei je nou? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het suppen, stand-up Ik ben aan het oefenen voor de Elf Steden, toch? Die is in uh, september. Ja. Dus ik moet mooi wat rondjes maken voordat ik hem mee kan doen. Het was vandaag heel erg druk op het water. Nou, is het ideaal hè? Ja, nou is super. Ik heb vandaag eerst gekaitsurfd en uh, nu oefenen voor het suppen. En dan, terwijl er bijna geen wind meer is, zo in de avond, toch nog een zeilboot. Even de motor uit om elkaar goed te kunnen verstaan. De captain, De captain, gezaakt. Wie waren ze vandaag? Super. Super. Wind super. Wetter super. Crew super. Die leute, super. Essen super. Alles schön. Ganz toll. Nou, dat is duidelijk. Deze Duitse toeristen <lacht> vinden alles super. <lacht> Want wel komen ze hier? Hè? Ja. München. München. München. Bij ons is Tirol en bij euch is Lachrand Tirol. Ja. En de segeln? Gigantisch. Ja. En ja. nu, met die zonne, een beetje in die avond. We zingen dan ook een lied. Ja, want ja. we versingen ze. Schoon is het, op de wereld te zijn. Ja, ja. <laughs> we bijt is een beetje met het warme weer? Ja, zeker. Uh, heerlijk, lekker vis weer. Dus, uh, Hoe, hoeveel gevangen vandaag? vandaag? Vandaag eentje, gisteren ook eentje. Leuk, groot, en We zien de hele dag altijd te vissen. Nee, we zijn uh, vanmiddag. Ja, vanmiddag een paar uurtjes en vandaag een paar uurtjes. Nou, 's uh... En zo in de avondzon. Ja, heerlijk. Dan een biertje erbij. Kan niet beter. Even hey, voorzichtig, jongens. Ja. ja. En je komt echt van alles tegen op het water. Ja. ja. Het is. De, schip, de schip. Er bijt een hond die, die haalt een poppel. op. Ja. Hond met, met zwemvest. Maar nou, afpakken. Dat is van de NOS. Ja, nou, dat was van de NOS, ja. Oké. Okay. Nou, ik zal het proberen terug te pakken. Nou, kom, Jackie. Zo. Zeg, nou hebben wij niet de grootste boot, maar u ook niet. Nee, nee, nee. En in de watersport is het toch wie de grootste heeft? Ik heb nog kleiner, hoor. Maar dat is, een, dat is modelbouw. Midden op het Hegenmeer, Nou, op, Een beetje aan de kant, maar toch. Niet in de haven. Lekker op het open water, de nacht doorbrengen? Ja, we blijven hier liggen. Prachtig, een van de mooiste dagen van het jaar. In ieder geval tot op Heden. En dan lekker ontwaken op het water. Hoe is dat? Vertel eens. Nou, Dit is ons favoriete plekje. Het is, uh, je hebt eigenlijk een drijvend vakantiehuis. Het mooiste terras. Je zou hier nooit een huis mogen bouwen, maar je mag hier wel met een boot liggen. Dat is onvoorstelbaar. Uitzicht op heeg. Uitzicht op hegen. Ook de Vooralig hele Flusen zie je, kun je bijna zien. Ja, hegen meer en in de verte Flusen. Ja. Ja, we kijken hier over 27 kilometer water. De meiden, ik neem aan de dochters, zijn nog uh, s'avonds om een uur of uh, acht aan het zwemmen. Ja. Dit, dit is wel het ultieme wat je kunt hebben. Een grote zwembad bestaat niet. Nee. Druk op en in het water, maar ook aan het water natuurlijk. Gisteren het zal vandaag niet anders zijn. Uh, en hou dan maar op die volle stranden zicht op je kind. Meer dan 100 kinderen werden gisteren als vermist opgegeven. En dat is opvallend veel, vinden de reddingsbrigades. Directeur van de Reddingsbrigade Nederland, Raymond van Maurik, Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn al die kinderen ook weer uiteindelijk gevonden en teruggebracht bij de ouders? Ja, gelukkig is iedereen uh, ongedeerd uh, teruggevonden. Uh, Hoe komt het dat zoveel kinderen vermist waren? Nou, het, is, het was natuurlijk massale drukte op de stranden, dus dan is de kans al wel iets groter. Maar op die eerste mooie dagen, dan zie je dat mensen ook een beetje gedragen als uh, koeien die voor het eerst de weien mogen. <laughs> uh, die, die dattelen alle kanten op. Dat geldt natuurlijk ook voor die kinderen. En uh, dan heb je maar een fractie van een seconde nodig om ze uit het oog te verliezen. Ja, het is voorstelbaar. Nu is er wel, lezen wij één kind, dat drie uur heeft moeten wachten tot vader of en moeder het opkwamen halen. Hoe kan dat? Ja, dat was wel een buitengewoon triest geval waar de ouders gewoon waren gaan eten en het kind op het strand achter hadden gelaten om lekker te spelen. En als we dan zo'n kind alleen aantreffen, ja dan gaan we natuurlijk onmiddellijk op zoek naar de ouders. En dat duurde inderdaad een aantal uren voordat we die weer aantroffen nadat ze uitgegeten waren en weer het strand opkwamen. Hoe oud was dat kind? Uh, het kind was onder de tien jaar. Hmm. Nog reden om dan de kinderbescherming even te bellen? Uh, nou ja, wij zijn geen handhavende organisatie, maar een hulpverlenende. Maar je mag van mij aannemen dat de betreffende brigade de ouders daar flink op heeft aangesproken. En op zich zijn dit soort zaken ook te voorkomen. Uh, je kan bij de reddingsbrigade uh, gratis polsbandjes krijgen. Uh, en dan kan je de naam van het kind en je eigen nummer opschrijven. Dan ja. kunnen we in ieder geval heel snel contact opnemen en, uh, en vragen hoe het zit. Dat brengt u ook niet kosten bijvoorbeeld in rekening? Want u zit ook altijd om geld verlegen. Uh, nee, wij uh, zijn natuurlijk erg blij als mensen ons zouden willen steunen. Dat kan ook, maar uh, wij gaan voor onze hulpverlening uh, geen uh, prijs in rekening brengen. Gelukkig is het uh, nog niet zo erg dat we dat moeten doen. En wij vinden het vooral belangrijk dat de mensen van het water kunnen genieten... en liefst en veilig. En daar proberen we met al onze vrijwilligers voor te zorgen. Oké, okay, nou, u had het al even over het polsbandje... waar je naam een naam en telefoonnummer van de ouders op kan zetten. Wat voor tips heeft u nog meer? Ik zie ook veel kinderen met een 06-nummer op hun arm lopen, bijvoorbeeld. Ja, dat kan met de water. De stift houdt het wel even stand. Maar het is natuurlijk heel kwetsbaar voor zand en water. De polsbandjes die wij samen met Interpolis uitdelen, zijn ook herbruikbaar. Dus dat is heel erg handig. Niet alleen op het strand, maar ook bij grote evenementen en in de pretparken. Dus uh, we adviseren iedereen om die te halen. Ze zijn gratis uh, te verkrijgen. We delen er dus 135.000 uit. En het kan heel veel ellende voorkomen, zowel voor de ouders als voor het kind. En nog meer tips? Ja, heel belangrijk. Als kinderen kwijtraken, dan uh, hebben ze vaak een hikkel aan om tegen de zon in te kijken. Dus als je ze al net even uit het oog bent, probeer dan uh, met de zon in de rug te gaan zoeken. Dan is de kans het grootst dat je ze snel weer terugvindt. Uh, en ook onmiddellijk de reddingsbrigade waarschuwend. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe sneller wij uh, de kinderen weer terug kunnen vinden. Wat zijn de meest gevaarlijke stranden voor kinderen en ouders? Nou, dat is uh, een onmogelijke vraag. Uh, nou ja, ja, waar is de drukst? Nou ja, wat het drukst is, dat zijn vaak wel de grote stranden van, van Scheveningen, zandvoort, onder andere, maar ook Noordwijk gisteren heel veel kinderen kwijt. Het ligt ook een beetje aan wat er verder te zien en te doen is op een rond de stranden en of er veel afleiding is. Mensen gebruiken natuurlijk ook veel uh, tegenwoordig de iPad en de iPhone om allerlei leuke dingen te doen. En dan is de verleiding natuurlijk helemaal uh, groot om het kind even uit het oog te verliezen. Dus ja. daar moeten de mensen wel op letten. Ja, nou had u net al even over de vergelijking van de koeien die voor het eerst weer de ingaan. Dat zal uh, uh, ook niet anders zijn, vermoed ik, uh, voor de mensen die de zee ingaan. Heeft u ook veel mensen uit zee moeten redden? Nou, dat viel gelukkig mee. We zijn erg blij dat het uh, advies om rekening te houden met het koude water heel goed is opgevolgd. We hebben maar opvallend weinig uh, gevallen van onderkoeling en kramp uh, aangetroffen. Wel enkele gevallen. Je ziet dan ook dat het stel uh, ernstig kan worden voor mensen. Uh, maar wij moeten de mensen ook een compliment geven dat ze zich keurig aan de uh, adviezen hebben gehouden wat dat betreft. Goed. En dan vandaag weer zo'n drukke dag? Ja, absoluut. We verwachten weer stralend weer en dus ook massale drukte op de stranden. Er is ook sprake van een oostenwind. Dat is een aflandige wind. Dat wil zeggen dat je ook erg voorzichtig moet zijn met de paarse krokodillen op het water. Want die drijven dan de zee op. Voor je weet zit je in Engeland. Voor het weet zit je in Engeland, ga er niet achteraan zwemmen. Als je hem kwijt bent en je wil hem graag terug... kan je altijd aan iemand van de rennersbrigade vragen of ze hem kunnen oppikken. Want er achteraan lukt wel, maar terug tegen de wind in... is echt veel te zwaar, moet je niet aan beginnen. Nuttige tips, meneer Van Maurik. Hartelijk dank en succes vandaag. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is uh, bijna kwart voor acht. We gaan gauw naar Tom van het Hek voor de Sport. Tom, goeiemorgen. Goedemorgen. Eerst nog eventjes naar, uh, voor dat, straks over het Olympisch nieuws gaan praten. Uh, uh, oranje, de oefenwedstrijd tegen Bulgarije. Ik heb hem helaas niet gezien, maar daar weinig goeds over gelezen. Nou, je hebt ook in dat opzicht niet zo heel veel gemist. Het was een hele, hele rommelige wedstrijd. En iedereen buitelde na afloop over elkaar heen dat het natuurlijk een oefenwedstrijd is. De opstelling er nog niet helemaal was. Je er niet te veel conclusies aan mag verbinden. En je zag het overigens ook wel aan een aantal van onze concurrenten, hoor. Die heel, heel... Uh, matig ook speelden. De Duitsers, de Portugezen, de Denen. Neem niet weg eh, dat je vooral naar jezelf moet kijken. Nederland heel matig voor de dag kwam en buiten een echt hele mooie goal die ze maakten, ook wel eh, veel weg gaf. Eh, uh, Sloom speelde, ongeïnspireerd met name speelde. Wat geïrriteerd was. Ook na afloop snel geïrriteerd. Kortom, eh, het optimisme is niet gegroeid afgelopen weekend. Het optimisme bij mij is al niet zo heel groot, moet ik eerlijk in zijn. En ik heb weinig aanknopingspunten gezien om daar wat positiever mee om te gaan. Maar goed, we hebben nog 12, 13, 14 dagen. Dus wie weet, wie weet. Dan de handbalsters. Hebben geen dagen ja. meer. Allerlaatste poging zich te plaatsen voor de Olympische Spelen lukte niet. Ze waren afhankelijk van andere teams. Hoe, hoe kan het dat um, de teams, de teamsporten ja. zo slecht vertegenwoordigd zijn namens Nederland? Ik hoor ons nog zeggen, eind jaren 90-2000, wij zijn het ultieme land van de teamsport. Het poldermodel werd zelfs geroepen, want dat zou ook ons in de sport ons helemaal omhoog hebben geholpen. Nou, het is wel een beetje aaneenschakeling van factoren. Bijvoorbeeld honkbal en softbal zijn gewoon even van het toneel verdwenen van de Spelen, dus daar zijn we niet meer bij. Met volleybal hebben we een glijvlucht naar beneden ingezet, die na dat eerste heren het al niet meer haalden, Nu ook de dames van het toernooi uh, ja, los hebben gemaakt. Waterpolo waren we toch wel heel dichtbij met de vrouwen als Olympische kampioen. Die titel kunnen we helaas niet verdedigen. En handbal, uh, ja, waren we ook wel heel dichtbij. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, er komen steeds meer landen in de wereld waar op steeds hoger niveau gesport wordt. Dus het wordt lastiger en lastiger. En in een aantal van die sporten hebben wij de slag toch echt een beetje gemist. We hebben gelukkig een groot aantal individuen gezien dit weekend, waarvan sommigen zich toch nog wel verrassend geplaatst hebben voor die Olympische Spelen. Maar met teamsporten, het was heel zuur overigens voor de handbalsters, want je zag het voor je ogen gebeuren. Je kreeg een beetje dat je Herenveen Feyenoord gevoel zo van dat iedereen de uitslag al wist voordat de wedstrijd nog moest beginnen. Maar het was niet anders en uh, het is wel nogmaals een feit dat wij op heel veel plekken de boot wel een beetje gemist mm. hebben. En dat moeten we ons met name beleidsmatig ook wel een beetje aanrekenen. Hoor. Ja, want Hebben we dan te veel ingezet bijvoorbeeld op de, op de atletiek waar wel heel veel atleten naar, de, naar Londen uh, gaan? Nou, kijk, bonden moeten wel echt een, een gestructureerd plan hebben. En uh, een aantal bonden hebben dat wel, maar een groot aantal bonden hebben dat ook wat minder. En dat begint niet even een jaar voor de Olympische Spelen van kunnen we ons nog kwalificeren. Dat heeft met jeugdopleidingen, dat heeft met hele structuur van bonden, clubstructuren te maken. En in een aantal sporten komen wij gewoon echt tekort om mensen nog voor een goed niveau af te leveren. En dat zie je bijvoorbeeld bij het volleybal ook, het verschil tussen de Nederlandse eredivisie... en wat er gevraagd wordt aan een international is eigenlijk al veel en veel te groot geworden... Dus de aanvoer droogt op, nou, dus op termijn ga je daar ook de boot mis En dat zien we helaas in, in heel veel teamsport op dit moment in Nederland gebeuren. Tom, dank je. Joei. Dat vraagt om napraat. En dat doen we over de Olympische Spelen, de Nederlandse kwalificaties... met Maurits Hendricks, de chef van de Nederlandse equipe. Dat doen we na acht uur dat wel. Verkeersinformatie kunnen we kort overstaan. Geen files, goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het aantal adoptieverzoeken in Nederland is sinds 2006 met ruim 60% gedaald. Volgens de Stichting Adoptievoorzieningen waren het er vorig jaar nog maar 1185. Daar praten we over met Peter Benders van de Stichting Adoptievoorzieningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruim 60% minder verzoeken over de laatste zes jaar. Uh, dat, dat lijkt een, een, een flinke daling. Is het ook erg? Is eigenlijk de vervolgvraag. Dat ligt eraan hoe je dat uh, beziet... Je zou kunnen zeggen, uh, het is overigens een fenomeen wat zich wereldwijd uh, voordoet. Uh -huh. uh, het is geen uniek Nederlands fenomeen. Uh, je zou kunnen zeggen uh, het feit dat een aantal landen waar traditioneel veel adoptiekinderen vandaan kwamen, zoals China, zijn tegenwoordig in staat zelf uh, kinderen, uh, hun, hun kinderen op te vangen. En dat is eigenlijk wat ook de bedoeling is volgens het Haagse Adoptieverdrag. Wat je wel ziet is dat de kinderen die nu voor adoptie in aanmerking komen, over het algemeen een profiel hebben van ouder en met een zoals wij dat noemen special niet mm -hmm. en die blijven wel achter in de thuizen. Hm. Maar meneer Benners, het aanbod is dus minder geworden. Betekent dat het ook veel lastiger is geworden voor potentiële adoptieouders? Uh, ja, maar we zien dus, wat we nu dus zien, en dat is, dat is op zichzelf een nieuw fenomeen, is dat met name vanaf 2008 uh, de belangstelling voor adoptie sterk aan het afnemen is. Maar komt dat door die ingewikkeldheid of heeft dat ook andere factoren? Uh, uh, wij denken dat die, uh, die, uh, uh, dat andere profiel van die adoptiekinderen speelt daar zeker een rol bij. Maar we zien toch ook een hele duidelijke relatie met de economische crisis. Dus het is gewoonweg duur om een kind te adopteren? Ja. ja. En mensen hebben en tussen... dat geld niet? Precies. Ja. Een gemiddelde adoptie kost ergens tussen de 15.000 en 35.000 euro. En nou zegt u, uh, blijven vooral uh, oudere kinderen en kinderen met speciale behoeften achter. Wat, wat gebeurt er met die kinderen? Die, die blijven dan voor altijd in weeshuizen achter? Daar komt het wel op neer, ja. Dat is niet een goede ontwikkeling, kan ik mij voorstellen. Want voor die kinderen uh, is een gezinssituatie ideaal, of niet? Ja, dat, dat toont wetenschappelijk onderzoek ook aan. Uh, de opvang in een gezinssituatie is verreweg te prefereren. Je ziet dat kinderen die achterblijven in tehuizen en daar verder verblijven over het algemeen een ontwikkelingsachterstand... zowel geestelijk als, als lichamelijk oplopen van 40 tot 50 procent. Want ze worden daar niet uitgedaagd? Ze worden daar niet uitgedaagd. Uh, je moet je ook voorstellen dat in veel landen uh, de domweg te weinig geld is... om, om veel personeel uh, aanwezig te hebben. Dus je hebt daar twee lijsters op een groep van veertig of zoiets dergelijks. Nou ja, dan... dan uh, individuele aandacht uh, is dan, dan nauwelijks meer sprake van. Wat vindt u er eigenlijk van, uh, van deze trend, meneer Benders? Dat, uh, ja, dat de vraag dus afneemt vanwege het geld aan de ene kant... en de gecompliceerdheid aan de andere kant? Ja, nou... Laat ik vooropstellen dat uh, mensen ze, uh, een hele duidelijke keuze moeten maken... Bij, uh, wanneer ze voor adoptie gaan. Mm. Uh, dus het zou ook niet goed zijn als mensen hun mogelijkheden overschatten... en uh, daar toch voor gaan, uh, louter en alleen omdat men een kinderwens heeft. Uh, tegelijkertijd uh, is, het, is het natuurlijk, eigenlijk waar adoptie om begonnen is... is dat je kinderen in nood uh, via gezinsvorming helpt. Mm. En ja, dat dreigt nu toch wel enigszins uh, uh, te uh, mis te gaan. Waarom is het eigenlijk zo duur om een kind te adopteren? Want dan zou je kunnen zeggen, als uh, nu door de crisis mensen daar steeds minder geld voor over hebben of hebben... dan zou je misschien iets aan de kosten moeten doen... waardoor het weer, nou ja, laten we maar zeggen, aantrekkelijker wordt. Ja, uh, maar wat betreft kosten is dat vanuit Nederland maar zeer ten dele beïnvloedbaar... omdat de grootste deel van de kosten zit in de procedure in het zendende land... Uh, dus we kunnen daar betrekkelijk weinig invloed op uitoefenen. Maar daar kun je toch afspraken over maken wereldwijd of niet? Uh, is dat niet zo tot, makkelijk? Ben ik nou te naïefd? Tot dus, <laughs> ja, tot dusver is dat niet, niet zo gemakkelijk gebleken. Ja. Is iedereen, in, iedereen daar niet bij gebaat dan, dat die kosten omlaag gaan? Uh, je zou zeggen van wel, maar uh, bij, bij adoptie zijn er internationale afspraken. Maar tot dusver is dat, heeft dat nooit toegezien op de kosten. Uit welke landen komen de adoptiekinderen eigenlijk nog wel naar Nederland? Uh, dan praat ik over 2011. Uh, ongeveer 45 uit uh, landen uit Azië. Waarbij China nog steeds uh, de, de, het grootste zendende land is. Je ziet dat een aantal Afrikaanse landen sterk in de opkomst zijn. Uh, dat lag op zo'n 30 procent. En de rest uit Latijns-Amerika en een klein deel uit de Verenigde Staten. Het was tot slot nog even naar uh, de organisaties die zich met adoptie bezighouden. Want ik kan mij voorstellen dat als de vraag afneemt... Uh, zij uiteindelijk ook een probleem krijgen. Ja, ja nou dat, is, dat is al een paar jaar gaande. Alle organisaties uh, hebben al moeten krimpen. Ja. Dus mensen ontslaan, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Peter Benders van de Stichting Adoptie Voorzieningen. Dank. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Geen kranten vandaag valt natuurlijk wel genoeg te beleven op de andere media. Ja, bijvoorbeeld in de Spaanse pers. Daar worden de ontwikkelingen rond de bank uh, Bankia nog steeds op de voet gevolgd. Volgens de krant El Mundo heeft de regering samen met het bestuur van Bankia het weekend doorgewerkt. Met een grote kapitaalinjectie van 19 miljard euro moet de ondergang van de bank worden voorkomen. De zakenkrant Cinco Dias meent dat het met de toekomst van Bankia gaat om de toekomst van alle Spaanse banken. En daarmee om de toekomst van Spanje. Verder ophef in België over de verscherpte controles die het vervoersbedrijf MIVB uitvoerde tijdens een loopwedstrijd van 20 kilometer door Brussel gisteren. Belgische Standaard bericht erover op haar website. Het vervoersbedrijf controleerde extra omdat een aantal hardlopers zonder geldig vervoerbewijs in de metro stapten om zo toch de finish te halen. De buren zijn niet verontwaardigd over de lopers die dat deden, maar wel over de boetes die het metrobedrijf daarbij uitschreef. Volgens Belgische politici kan niet worden verwacht dat sporters hun portefeuille bij zich hebben tijdens de wedstrijd. Het vervoersbedrijf zou alleen op geld uit zijn. Het metrobedrijf is het er niet mee eens. De controles, zo zegt een woordvoerder, zijn niet om financiële redenen opgezet... maar bij elk groot evenement wordt er gewoonweg extra beveiliging ingezet. Het laatste woord is er nog niet over gezegd... want de burgemeester heeft de Brusselse minister van Verkeer en Vervoer om opheldering gevraagd. Hij eist dat de boetes verscheurd worden. Bij een busongeluk in het westen van India zijn tenminste 23 doden en 6 gewonden gevallen. Meldde het Indiaanse persbureau IANS. De bus was op weg van Mumbai naar de iets zuidelijker gelegen plaats Pune. En stond met motorpech stil op de rijbaan. toen een ander voertuig de bus van achteren ramde. De meeste inzittenden kwamen terug van een bruiloft. en sliepen op het moment van het ongeluk. Het Indiaanse wegennet staat. door de slechte wegen. en het roekeloze rijgedrag van de Indiërs. bekend als erg gevaarlijk. Veel kranten en regionale media berichten over het zomerweer. en alle activiteiten en festivals in de open lucht. Over het algemeen. Alleen verliepen de buitenactiviteiten goed. Waren er veel mensen ook blij met het weer. Maar niet de wedstrijdvissers in het Schelder-Rijnkanaal bij Tolen. Omroep Zeeland maakte een reportage over het Nederlands kampioenschap vliegvissen. Deelnemers hadden zich via verschillende voorrondes geplaatst voor de finale dag. Maar door het warme weer zwommen de vissen verder van de kant in het diepe gedeelte. En werden nauwelijks vissen gevangen. Zo kon het gebeuren dat de favoriet voor de titel op niet de eerste of tweede plek... maar op nummer 17 eindigde. Al vliegen gevangen. Shaken, not stirred. Hebben we het natuurlijk over Bond, James Bond. Nieuwe Bondfilm Skyfall drinkt Bond geen martini meer... maar een heus Nederlands Heineken biertje In de Huffington Post zegt George Lazenby... de man die als enige slechts één keer in de huid van de geheimagent agent kroop... dat hij het helemaal niks vindt. Hij reageert ermee op de Heineken-deal die de producers afsloten... om de financiering voor de film rond te krijgen. De Nederlandse biermakers betalen naar verluid... een slordige 45 miljoen dollar om de martini in te wisselen. De huidige bondster Daniel Craig ligt er niet wakker van. Hij zegt dat het nu helemaal nodig is om een bondfilm te maken, want die kosten veel geld. Na acht uur in het Radio 1 Journaal, aandacht voor Syrië... en de veroordeling van de VN-veiligheidsraad van het geweld... van de afgelopen weekend. U hoort Wessel de Jong daarover berichten. De reacties vanuit Syrië komen van Sander van Horen. En we praten erover door met diplomatiek-expert Robert van der Roer. Zijn we ook nog bij de Europa Run? Marco P. Visser is daar vanochtend bij de grens met België. En bedrijven, Nederlands bedrijfsleven loopt langzaam warm voor het EK-voetbal.